De internationale economie staat er nu slechter voor dan een paar maanden geleden, dat stelt het Internationaal Monetaire Fonds. Naast de recessie in de zuidelijke eurolanden valt de groei in de noordelijke eurolanden en de Verenigde Staten tegen. En dat is ongunstig voor de ontwikkeling van de opkomende landen, die de afgelopen jaren met hun sterke groei juist de motor waren van de wereldeconomie. Voor Nederland voorziet het fonds in dit jaar in 2012 een krimp van 0,5 Gevolgd volgend jaar door een groei van 0,4 procent.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 Ja, goedemorgen op deze dinsdagmorgen 9 oktober straks. Om half zes gereizen we in de focus op de wereld af naar de Oekraïne. Of Oekraïne, ik geloof dat je tegenwoordig zonder de moet zeggen. En naar Bonaire. Twee werelden van verschil. Maar in beide gebieden spelen verkiezingen een rol. En armoede, we hadden het eerder van deze nacht er al over. Armoede, hoge prijzen, dat soort dingen daarover gaan het hebben. In Oekraïne, op Bonaire... Straks na half zes. Maar eerst uh, een muziek. Zeven jaar nadat het volgende nummer uitkwam, werd het nogmaals een hit. Omdat het de theme song werd van de serie... Nee, ik, ik lees iets verkeerds voor. Wacht, zeefjes. We gaan, we gaan iets heel anders doen. Vandaag, namelijk 9 oktober, is namelijk ook de dag... Ja, ja, tuurlijk. Ik, ik vergeet het bijna dat John Lennon uh, geboren werd. En uh, wel... Even kijken. In 1940... Uh, hij uh, uh, het zag trouwens bovendien in 1975. kreeg hij een leuk verjaardagscadeautje. Want toen zag zijn zoon Sean het levenslicht ook al op 9 oktober. En daarom uh, denken we vandaag even aan, aan John en Sean met, uh, met Stand By Me. John Lennon is dat, met Stand By Me. Natuurlijk niet origineel door hem zelf geschreven. Het is uh, origineel van Benny King, maar uh, wel prachtig vertolkt door John Lennon. En dat uh, op zijn eigen geboortedag. Hij uh, maakte het allemaal niet meer mee in het uh, hier nu maals. Maar, uh, maar goed, uh, wij uh, waren weer even uh, terug in die, uh, die mooie tijd dat hij nog van die mooie liedjes maakte. Stand By Me was dat dus. Uh, we gaan verder. Uh, nu wel met uh, Andrew Gold. En daarover wilde ik zeggen. Zeven jaar nadat uh, dit nummer, wat we zo gaan draaien, uitkwam... werd het nogmaals een hit. Omdat het de theme song werd van de serie The Golden Girls. En als je dan goed op opgelet, dan weet je wel waar ik het over heb. Hier is Thank You for Being a Friend. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true. I you Told. All this talk can make you move. so I close my eyes. Oh, look behind I'm moving on, I'm moving on. So I close my eyes. Michael Kibanuka, home again. Dat is een uh, jonge Britse soort dus die wel wordt vergeleken met Otis Redding en Bill Withers. Hij heeft dan ook vooral een hele eigen stijl. Ik mag er graag naar luisteren. In 2011 uh, toerde hij trouwens in het voorprogramma van Adele. En in 2012 wordt hij zelfs vereerd met een plaats in de prestigieuze BBC Sounds of 2012 lijst. Nou, dan, uh, dan mag je erbij horen. Iemand die er natuurlijk al lang bij hoort is Olita Adams. En zij zingt voor ons Get Here...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 On a speedy coat Crossed the border in a blazer road. De A.O.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 Every love. Graceland uh, is dat natuurlijk van Paul Simon. En daarvoor hoorde je Olita Adams met Get Here If You Can. Uh, we, gaan, uh, we gaan zo meteen alweer bellen naar uh, Oekraïne en naar Bonaire voor Focus op de wereld. Michel Verkouter die uh, werkt op Bonaire. Uh, in een. Uh, bij bij Cruzada. Ze hebben daar een mannencentrum en een inloophuis. voor. Uh, ja, voor verslaafden en, en. en andere mensen die hulp nodig hebben. En we gaan ook bellen uh, met. Um, Jan van Beest in Oekraïne. die werkt daar in een kinderziekenhuis. Uh, vrijwillig doet hij daar van alles. om uh, ervoor te zorgen dat ze daar goede. medische apparatuur hebben enzovoorts. En uh, nou daar heeft hij. Uh, een mooi verhaal over. zo we gaan, uh, we gaan ze bellen, maar uh, eerst uh, nog even muziek. Hier is uh, Gardu du Nord met uh, Pablo's Blues.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 Ja, dat was uh, Gilbert Sullivan met Nothing Rhymes. De daarvoor hoorde je trouwens een speciale versie van, uh, van Pablo's Blues. Uh, de Tarantino mix. Dat was uh, van Guy du Noor. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en we bellen vanmorgen met... Uh, Oekraïne en Bonaire, dus om even te beginnen met Oekraïne-Jan van Beest. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Bij jou geloof ik half zeven nu al? Ja, dit, ja, dat gaat zo met de tijd. In het verre uh, Oekraïne, Zitomir. Ja. daar woon je dat en correct. werk je? Dat is correct, ja. Wat is, wat is dat voor stadje of stad? Um, het is een uh, preventiehoogstad. En uh, uh, komt een beetje in de buurt van Utrecht, iets minder inwoners. Okay. Maar een, een behoorlijke stad en hij, hij ligt naar 400 kilometer over de grens met Polen. Dus ja, nou de Nederlandse grens uh, minder dan 2000 kilometer. Dus het dus is toch een dichterbij dan het lijkt. Ja, ja, dat valt dan inderdaad nog wel mee. Hey, en en wat, wat doe je precies daar uh, in, in Oekraïne? Um, van beroep ben ik uh, medische instrumentatietechnicus. En dat is iemand die uh, ja, zorgt draagt voor onruid, reparatie en reparatie aan medische apparatuur... Ik binnen ziekenhuizen. In mijn geval is het ook zo. En ik. Uh, ja. Uh, gebruik dat beroep. in een uh, hulpverleningsproject. Ja, want wat je wordt daar niet voor betaald. In, in het verleden heb je dat beroep in Nederland gehad, denk ik? Dat klopt, ja. Ik in... heb in Nederland in twee ziekenhuizen gewerkt: in Dordrecht en Rotterdam. Ja. En hier. Uh, uh, wordt het werk op diagonale basis uh, gedaan. Dus ziekenhuizen hier. Die krijgen dat, zeg maar, als het ware via een uh, via lokale kerk en uh, een, uh, een christelijke stichting. Ja? En goed, de support voor ons levensonderhoud, die krijgen wij vanuit Nederland. Oké. Okay. Dus de, de, de, jullie levensonderhoud komt vanuit Nederland, giften enzovoort. En de uh, ondersteuning voor jullie werk komt verder uit, van kerken in Oekraïne zelf? Uh, nou, dat, dat is meer een. Uh, en morele ondersteuning. Morele ondersteuning, ja, ja dat is jullie ja, netwerk, ja, zeg maar. En, daar. Ja, ja. ja en, en ook wel mankracht. En, en, en als uh, het gaat om die apparatuur, want die onderhoud je dan, die zorgt dat het allemaal goed blijft. Um, hoe lang doe je dat al? Nou, ja, ik even een kleine nuance maken. Uh, bij Boeing is sinds 2000, in de beginjaren, was het werk meer ondersteunend. Voor de technici hier. En dat ah, beperkt me ook maar tot één ziekenhuis. Het ja. ziekenhuis van deze stad. Ja. En door de loop van de jaren is het, uh, het werk eigenlijk verschoven. Uh, omdat er ook een steeds groter aanbod kwam van, uh, van het gebruikte medische apparatuur. Ja. houd uh, houdt me meer bezig met uh, ja, de afstemming van, van de vraag van de Oekraïnse kant. Ook van meerdere ziekenhuizen inmiddels in deze stad. Um, en anderzijds met het aanbod van, uh, vanuit Nederland. Ja, want ik, ik zie hier uh, een tweet van je. Medische apparatuur van Icazia ziekenhuis Rotterdam krijgt tweede leven in Chitomir. Ja. Dat was uh, in augustus, dat je dat uh, wereld ja. <laughs> in slingerde. Ja. ja, leuk dat je daar, uh, aan herinnert. Het, uh, het Icazia ziekenhuis is mijn laatste werkgever in Nederland geweest. Ja. Uh, daar heb ik uh, ongeveer drie jaar gewerkt. En... De, de, de loop der jaren is daar al wel de nodige apparatuur vandaan gekomen. Die om ja. uh, financiële reden was afgeschreven, maar uh, in de praktijk vaak nog eenzelfde periode mee kon in Oekraïne, misschien nog wat langer, Hij je het ja. een beetje goed verzorgd. En uh, in juni van dit jaar is er een uh, stadmedewerker van het Tikaze ziekenhuis hier op bezoek geweest uh, met nog wat andere mensen. Van de stichting Soeg, die ook uh, nauw bij dit werk betrokken zijn... Ja. ...zaar steunen En uh, dat heeft erin geresulteerd dat de ziekenhuis een intensieve verklaring heeft getekend. Um, en daarin uh, geeft ze aan dat uh, in principe alle medische apparatuur... Mm. ...maar ook andere ja, medische hulpmiddelen, medische inventaris, zoals bedden... Uh, ...wanneer die afgeschreven worden, ze in de eerste plaats worden aangeboden... ...aan de stichting Soeg, en dat is... De, de partij die is aan de Nederlandse kant, zeg maar, dit uh, werk inhoudelijk behaardigd. Ja, voor, voor Oekraïne. Ja. ja. ja, exact, ja. Hartst, hartstikke goed nieuws is dat, zeg? Voor jullie. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Even naar, naar Bonaire. Michel van Kouter. avond bij jou, maandagavond nog. Ja, goedenavond. Goedemorgen bij jullie. Ja, hoe is het? Ja, goed. We, ja. we sluiten hier de maandagavond af en. Uh, dat het, uh, ...is op zich altijd goed. Ja. Het, gaat, het gaat goed, uh, goed bij ons. We zijn, uh, de, ik en mijn vrouw hebben net een weekje verduisterd gehad... ...dus we zijn vandaag weer begonnen. Oh, lekker. Uh, ja. En, uh, ben je nog weg geweest? Ja, Wat zeg je? Ben je nog weg geweest? Uh, ja, we hebben een uh, conferentie gehad op Aruba... over de uh, oh, ja. Dat was het eerste gedeelte... ...en daarna hebben we er nog een weekje geplakt ...om uh, even tot rust te komen. Dus uh, Aruba ligt die vlakbij, dus dat was... Uh, dat was okay, goed ja. te doen, ja. ja. Hey, en, um, je, want je werkt zo met je vrouw voor Crusada. Jullie hebben een mannencentrum, een, een inloopcentrum en, en wat, wat nog meer allemaal? Uh, nou, we zijn... We zijn uh, klopt, we hebben een mannencentrum en we hebben een, een, uh, een inloopcentrum. Uh, een inloopcentrum staat eigenlijk midden in een wijk... waar uh, mensen die uh, met de staatsproblematiek gewoon binnen kunnen lopen... die van ons uh, hulp kunnen krijgen. Daarnaast hebben we... Uh, Sinds al niet zo heel lange tijd ook halfway houses. Dat zijn een soort resocialisatie, woningen op ons terrein, waar we eigenlijk een nieuwe dimensie aan de behandeling van onze cliënten kunnen plakken. Doordat ze langzaam weer kunnen oefenen met wat meer vrijheden en wat meer verantwoordelijkheden om terug te gaan aan de maatschappijen. En daarnaast hebben we een aantal uh, werkprojecten uh, bij ons op Cruzada. Uh, hm. Onder metaal, uh, de groenvoorziening. We hebben twee grote kassen achter, uh, achter het, uh, op het trein staan. Ja. Um, wat, waar wat? we eigenlijk mensen die, die vastgelopen zijn of die niet meer aan een baan kunnen komen via deze werkervaringsprojecten in samenspraak met uh, bedrijven uh, terug kunnen brengen op de arbeidsmarkt. Ja, wat, wat, wat, wat is precies jullie doelgroep dan, dan eigenlijk? Ik zeg het al, mensen die vast zijn gelopen op de arbeidsmarkt. Maar wat nog meer? Verslaving? Nou, het, ja, het, onze eigenlijke doelgroep is, uh, is mensen die, die vastzitten met verslaving. Nou ja, verslaving ja. is natuurlijk een heel breed, uh, uh, breed gebied. Nou, op die uh, ticket ons, komen ze uh, binnen. Ja. ja, dat is ons grootste doel, maar daarnaast we ook, uh, zijn we ook in contact met uh, het gevangeniswezen hier om uh, mensen te helpen. Het is natuurlijk, in die sector ligt alles heel dicht bij elkaar en vaak uh, mensen schieten mensen snel terug in, in een verslaving of in gebruik met. met criminele uh, activiteiten die daaraan vastkomen te zitten, dat die daaruit voortvloeien. Uh, dus je hebt eigenlijk een heel brede groep, maar onze, onze specifieke doelgroep is eigenlijk mensen die verslaafd zijn. Ja. En daarnaast uh, zijn we nu wel bezig op het eiland om uh, de, de hulpverlening wat meer op orde te krijgen. Dus je ziet ook dat er voor meerdere mensen nu uh, uh, hulp is op het eiland. En dat was eigenlijk een aantal jaren terug uh, uh, niet zozeer aanwezig, waardoor uh, ja, je doelgroep automatisch veel groter wordt, omdat er eigenlijk niks anders is. Ja. Nou, nou las ik ook op de website dat dat voor jullie ook goed nieuws is. Hè? De, dus Jan die vertelde net dat het uh, ziekenhuis in Nederland uh, uh, heeft, heeft toegezegd... wij geven jullie uh, onze uh, hier in Nederland afgeschreven uh, apparatuur. Maar uh, op jouw website kwam ik tegen dat jullie uh, subsidie krijgen tegenwoordig... voor het Mannencentrum, omdat jullie een gemeente geworden zijn. Een Nederlandse gemeente. Ja. Dat is, dat is interessant. Ja, we hebben uh, voor een. Uh, het is niet voor het gehele uh, Cruzara, zeg maar. Um, wij krijgen voor gedeeltes. Uh, krijgen wij uh, subsidie, waaronder dus voor het Mannencentrum. Dat is in samenwerking met een aantal andere uh, organisaties. Ja. Um, waardoor wij dus subsidie krijgen voor het opnemen van mannen. En ook voor de walk-in, voor het inloopcentrum krijgen wij ook subsidie. Want even voor uh, de goede orde, jullie uh, werden. worden al, uh, verder betaald van giften. Ja, Dat was de enige inkomstenstroom. Ja, klopt we waren eigenlijk altijd uh, afhankelijk van giften en van kerken die ons uh, ondersteunen. En nu uh, krijgen we uh, vorige gedeelte. dus inderdaad subsidie. En het is altijd wel belangrijk om erbij te zeggen, omdat uh, ook een heel groot gedeelte wat uh, Cruzana doet, uh, we nog steeds geen subsidie voor krijgen. Bijvoorbeeld de hele uh, werkervaringsprojecten uh, uh, uh, krijgen we geen subsidie voor. En wordt eigenlijk nog steeds gedaan uh, door vrijwilligers, maar ook door giften vanuit uh, de, de kerken. Nou, dus, dus die blijven hard nodig, die giften. Ja, nou, ja. Maar, merk, je, merk je trouwens dat dat terugloopt? Want het is hier natuurlijk crisis en zo. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik zit daar niet heel erg in, in het, in het financiële stukje. En ik, ik merk dat... dat um, uh, ik kan het dus ook niet heel goed anders nou. geven. Wat ik alles wel merk is dat, dat, dat God altijd voorziet. En ja. um, ook, ook al is de crisis... Het is echt is een beetje zijn werk. Of het is een beetje, het is zijn werk. En ja. hij... Uh, hij zorgt ook dat we, dat we steeds voldoende hebben en steeds vooruitkomen. komen. En dat is soms best heel spannend, want dan merk je ook dat je zelf, menselijk gezien, niet goed weet welke kant je op moet. Of wat oh ja. de volgende stappen zijn. Maar uiteindelijk uh, is het fijn zijn uh, ding, zeg maar. Ja. En wat dan voorzien. En hoe, hoe is dat in... Uh, we, we maken weer even een, een, een vlucht naar de Oekraïne. Jan, hoe is dat bij jullie? Uh, jullie zijn dus ook, jullie leven ook van giften. Uh, wat, wat merken jullie daarvan, van crisis in Nederland uh, en zo? Gelukkig hebben wij wel een, een vrij brede achterban. En die is ook uh, trouw. Dus wij, wij, uh, wat ons leven van betreft uh, en, ja, is er wel een, een lichte terugloop. Maar gelukkig uh, kunnen wij zeggen dat er ook geen financiële zorgen zijn op dat gebied. Fijn. Uh, Neuzen wel. En dat uh, is heel uh, aardig om met, uh, met Michel hier in uitzending te zitten. Mijn vrouw. Die, is namelijk ook, die heeft hier een opvangcentrum voor verslaven ah. opgezet. Dus ik, ik hoor wat overeenkomsten. Kijk eens aan, misschien moeten jullie dan nog wat tips uitwisselen. Wellicht, ja. Maar dat, dat is een project. En dat is ook van een uh, grotere omvang. gaat meer geld dan maar voor ons uh, persoonlijk levensonderhoud. Ja. En dat is elke keer wel uh, elk jaar. En, uh, en zeker nu... Moeilijk om het uh, om eindje aan elkaar geknoopt te krijgen. Maar dat is eigenlijk iets wat spontaan ontstaan is tijdens jullie verblijf daar? Uh, ja, maar al wel een jaar of tien geleden, denk ja, ik. Precies, ja, precies. En uh, dat opvangcentrum draait inmiddels al uh, ruim, uh, ruim vijf jaar. Ja. ja. Maar helaas, uh, helaas uh, is daarvoor uh, ja, nog geen subsidie van de, van de Oekraïnse overheid, bijvoorbeeld. Terwijl eigenlijk uh, ja. toch. Uh, de verslaafde Oekraïners er zijn ook gewoon Oekraïnse burgers die in feite daar recht op zouden moeten hebben. Maar ik, ja. ik weet niet hoe het, op, uh, hoe het op Bonaire is of de overheid daar, uh, daar iets... Uh, ja. iets La, laten we het eens even vragen aan Michel. Hoe zit het daar? Ik heb niet helemaal de vraag kunnen verstaan. Kun, kun je de vraag nog een keer stellen, Jan? Ja, of, of de overheid op Bonaire uh, ook financiële steun geeft. Aan jullie opvangcentrum in de Oekraïne is dat namelijk niet zo. Nou, dat, dat, eigenlijk hebben we net natuurlijk ook al geconstateerd dat Bonaire tegenwoordig een Nederlandse gemeente is, trouwens. Hè, en dat die ja. daar wat in steunt. Maar hoe zit dat de, de, de overheid op Bonaire zelf? Geeft is, is die, uh, die steun, uh, Michel? Ja, we hebben in het verleden, zeg maar voordat. Bonaire een bijzondere gemeente werd van Nederland. Hebben we uit bepaalde potjes. kregen we. bepaalde ja. subsidie. niet voor het mannencentrum, maar vol voor de walk-in. Ja. Uh, dat was daarvoor. En dat ging uit het potje armoedebestrijding. Dus daar werd. Ja, ja. naar gekeken van. van wat, wat doe je na de verslaafde opvang nog meer. Precies, dus daar, wa daar waren op zich wel potjes voor. Maar dat zoiets bestaat in de Oekraïne niet, Jan. Nee, nee. Misschien komt het ook mee. Te, omdat het. Uh omdat er officieel wel verslavingszorg is, die ja. is hier ah, in okay. Nederland ja. ondergebracht bij de, bij de, de psychiatrische gezondheidszorg. Oké, okay, uh, dat werkt een de beetje de praktijk, anders. Uh... Hey, Jan, ik, ik wil even door naar, naar het ja. nieuws. Het nieuws in de Oekraïne. Uh, want er, er speelt van alles. Wat ook uh, ons land bereikt. De uh, komende parlementsverkiezingen, aan, geloof ik? Ja, dat klopt over uh, ja, ongeveer drie weken op 28 oktober, Daar zijn weer. Uh, Verkiezingen. Nou, nou, wordt de Oekraïne wel eens uh, vergeleken? Ja, misschien is dat mijn, per, uh, mijn perspectief, maar met Georgië, daar waren uh, de laatste ook verkiezingen. De, de uh, pro-westerse Saakashvili werd daar vervangen door Ivanishvili, die wat meer Russisch minded is. Nou, jullie hebben dat in Oekraïne al eerder meegemaakt. Hè? De, ja. Julia Timoshenko uh, ruimde toen het veld uh, ja. voor. Moet ik even heel hard nadenken? Wie is ook weer nu jullie president? Premier? president Janukowicz. Ja, ja, precies. Ja. Jan Janukovic. Maar uh, Timoshenko is premier. Precies, ja. Zo is het. Uh, zit er bij jullie ook een machtswisseling aan te komen? Een, een koerswijziging? Uh, ik denk geen hele grote. Uh, die, die wijziging heeft denk ik al wat eerder plaatsgevonden... nadat uh, president Dushchenko niet is herkozen en Janukovic is gekozen. Precies. En ja... In, in Georgië heb je natuurlijk iets anders situatie, daar is Zakaspili uh, nog, uh, nog heeft president. Ja. Hij is een verscheidend paard gewonnen binnen het parlement. Ja, ja. maar even uh, maar, uh, Shili wil dat hij dat hij aftreedt hè? Jawel, ja. jawel. Maar eh op dit zitten we nog in Oekraïne is de president ook al een aantal jaren van de van de partij van de Regio's. Dat, ja. Uh, ja, dat, dat, dat is een politieke uh, beweging. Maar merk je nou dat er, dat er een andere wind is gaan waaien? Meer pro-Russisch? En, en, en is dat goed voor het land? Nou, <coughs> ik, ik moet afgaan op wat de mensen hier zeggen. Dat ik het persoonlijk niet, uh, niet zo heel sterk ervaar. Nee. Maar, uh, kijk, ik, ik ben geen journalist. Dus ik, uh, ik, ik kan bijvoorbeeld niet inschatten. in hoeverre het beeld bepaald wordt. Uh, of dat gegeven wordt in de media. in hoeverre dat. Uh, dat beïnvloed wordt of, of dat mensen beperkt uh, worden daarin. Mm. En ja, daar moet ik afgaan op wat ik in de jode media en weer lees. Ja. En wat uh, het recht is, ik dat er nog voldoende vrijheid is op internet om jezelf te uiten. Ja, want wat, wat, wat wij hier in, in, in Nederland graag, of in het Westen graag willen geloven... is dat als er een pro westerse persoon aan de macht is... dat het allemaal goed is voor een land. Dat er dan meer vrijheid komt enzovoort. En dat als het meer pro-Russisch wordt, dat zal wel slecht zijn. Is, is al gauw het gevoel. Maar is, is het ja. zo simpel? Nou, zo simpel is het denk ik niet. Al moet ik zeggen dat het gevoel hier ook wel een beetje leeft. Uh, terwijl die, uh, die mensen die misschien wat meer op georiënteerd zijn... ook gewoon Oekraïne zijn. Ja. Dus het is, uh, het is denk ik een, uh, een beeld wat door Nederland als hier ons, uh, ja, is ontstaan en uh, bestaat. Maar uh, wat ook niet helemaal terecht is. Oké. Okay. Uh, maar goed, wat, wat ik net dan noemde, de testvrijheid. Er zijn mensen die dat toch wel, uh, die toch wel uh, ja, blijven ervaren dat die, uh, dat die beperkt wordt. Onder andere door een, uh, een wetsvoorstel, dat is nog niet aangenomen, dat de straffen voor smaad Aanscherpt naar de betoningen plaatsvonden in Kiev. Ja. Waarbij eh, journalisten dan blanco krantenpagina's eh, omhoog hielden. Ook een aantal kranten tijdschriften verschenen. Dus uh, uit protest met een dus lege, lege voorkant. Ja. Maar of het echt. Uh, of ook die het echt zo groot is. dat kan ik niet bevestigen. Ja. Maar als het zo zou zijn, dan zou ik er ook niet voor opkijken. Ik, ik, ik geloof wel dat inmiddels het uh, Russisch als taal. Uh, officieel erkend is, of meer status heeft gekregen, geloof ik. Aan dat soort dingen merk je het wel, maar... Ja, en maar ook daarvan zeg ik weer, ja... Moet je dus zwaar dat is niet hebben. erg, natuurlijk. Um, dus dus hmm. in, in het, het, het oost deel, van de Oekrie is het spreekt doorgaan doorgaans van Russisch. Precies, dat is dus, gewoon, dus gewoon... Een, een, een aanzienlijke groep is dat gewoon de taal. Ja, ja en, precies. En... België, ja. Ja, en, en dan liggen deze twee talen nog een stuk dichter bij elkaar. Ja, ja. ja Mensen zijn soms bang dat, dat, dat de Russisch spreken de, spreekt, de dan uh, geen prikkel om elkaar aan het Oekraïen te leren. En dat uh, de invloed het, het, ja. land, het, het land binnenkomt. Hey, iets, iets, iets wat veel dichter bij de mensen ligt is natuurlijk gewoon uh, de portemonnee. Hoe, hoe, hoe gaat het daarmee in Oekraïne? Nou, ik, sinds 2000, het jaar dat wij wonen, tot aan uh, 2008, is de economie hier uh, elk jaar gegooid. soms is fors ja. om meer dan 10%. En uh, ja, het land ben ik echt wel de goede kant op te gaan. Maar toen kwam die ja, crisis, hè? Uh, precies. Uh, die is ook hier, uh, die heeft hier zeker zijn uh, ja. uitwerking gehad. En uh, ja, het, het leven is dan een stuk duurder geworden. Ja. Dus in absolute zin zijn salarissen en pensioenen wel gestegen. Maar wat je ervoor uh, kunt kopen of voor, van kunt betalen, dat is, de, dat is afgenomen. Ja, maar eerder deze nacht heb ik met luisteraars uh, het gehad over de nieuwe armoede... Ja. Uh, mensen die werkloos raken of op een of andere manier in de schuldenproblematiek komen. Uh, als jij nou in Oekraïne rondkijkt, uh, is, is het gat nog altijd groot met Nederland? Heb je dan nog altijd het gevoel van, in Nederland kennen we geen echte armoede? Of, of is dat niet meer zo? Ja, ik wil niet ontkennen dat in Nederland geen echte armoede is. Uh, dus je kan nog wel een redelijk inkomen hebben, maar ja, de, je vaste lasten kunnen hoog zijn. Uh, dus je moet het, je moet het allemaal, uh, allemaal relatief zien. Ja. Maar als ik kijk wat hier. Kijk, een, uh, een minimumloon is op het moment ongeveer 110 euro. 110 ja, euro? Er zijn nog genoeg mensen binnen de gezondheidszorg die uh, per maand daarvan rond moeten komen. Ja. Uh, nou, dan rijden de meesten dan misschien geen auto, want anders was het grote deel van de dat we er al op. Ja, ja. Als we de tank vol zouden gooien. Dat is bijzonder weinig, ja. En nou goed, hun woonachten zijn dan relatief ook wel lager. Ja. Maar. Uh, ik, ik, ik, kan niet begrijpen hoe die mensen steeds, steeds rondkomen. Ja. Daarnaast is het wel zo dat veel mensen die hebben of nog een familie of het platteland wonen. of hebben zelfs een, een volkstuin. Ja. Dus uh, de, op, op het gebied van de voedselvoorziening uh, zijn er nog wel redelijke uh, alternatieven. Ja. Maar ja, je hebt ook kleding moeten betalen als je schoolhouden kinderen hebt die Precies. daarmee te maken en voor de gezondheidszorg die volgens de grondwet gratis is dit niet voldoende budget, dus voor mensen wordt er vaak ook een beroep op hun eigen bijdrage gedaan. Oké, okay. ja. ja. Dus, dus een, een grote groep mensen heeft het toch best zwaar hier. Terwijl anderzijds ook een een, een groep is die, die gewoon schrikkelijk veel geld heeft. Ja, oké. Okay. Uh, en, en die draagt niet echt bij. Uh, ik denk... dus er is weinig weinig <laughs> zoals ze dat ja. Ja, solidariteit. Met de verdeling is er wel wat mis. Ja, ja, ja. Even terug naar Bonaire. Michel, mm -hmm. bij jullie uh, ook laatste verkiezingen geweest, hè? Want jullie horen bij Nederland. Ja. En, en, en wat werd er veel gestemd op Bonaire? Uh, nou, het, het, het, de, de, het leefde niet heel erg hier, dus er werd ook oh. niet heel veel gestemd. Oké. Okay. Um, maar, maar was goed, het meer, meer PvdA of meer VVD? Uh, nou, volgens mij, ik, volgens mij was het redelijk gelijk. Ja, nee, ook een ja. nek en nek race, hè, daar? Ja. Maar goed, ik ik weet, kijk ik weet erin, als je kijkt naar Bonaire... en, en de, de inwoners aandacht... 12.000 mensen die hier stemgerechtigd waren... en waarvan nog niet eens iedereen kwam. Dus dat is niet heel nee. veel. Nee, dat is niet veel. Hey, en, en, en als het gaat om de crisis... Uh, uh, ik bedoel, uh, Oekraïne ligt nog tegen Europa aan. Zo, met go even goede uh, wil is het Europa. Uh, ja. Uh, uh, Jan, uh, maar um, Bonaire is ver weg. Uh, maar ja, hebben je ook nou, last ik... van de crisis? niet heel goed of ik wil kunnen zeggen van we hebben last van de crisis. Um, um, ik, kijk, je merkt het natuurlijk wel, Bonaire leeft ook een groot gedeelte van het toerisme, dus dat, dat, ik, als er een crisis is, dan is dat ook minder. Ja, daar, ja. Waar, waar Bonaire denk ik meer uh, last van heeft, wat je ziet, uh, is dat sinds 10-10-10 uh, we zeg maar onderdeel zijn geworden van, of een bijzondere gemeente zijn geworden van, uh, van Nederland. Nederland, ja. Um, merken we gewoon dat de prijzen best gestegen zijn? We hadden hier natuurlijk voorheen de Boliviaanse gulden, of ja. de, de Afrikaanse gulden. En um, we, we gingen toen over naar de dollar, eigenlijk een beetje hetzelfde dat wat er in Nederland ging van de gulden naar uh, de euro. Ja. En uh, daarna is de prijs eigenlijk best vrij snel gestegen, hè, vrij fors. Waardoor, uh, en de inkomens zijn eigenlijk niet, bijstand, uh, pensioenen, die zijn eigenlijk niet verder verhoogd voor uh, uh, bewoners hier. Waardoor ja. eigenlijk uh, alles heel erg duur wordt. En, en, en, je, en je merkt gewoon in dat stukje dat uh, daar, daar ook best onvrede over bestaat. Of, en ook wel een stukje bezorgdheid van, hey, hoe, hoe gaat dat? Ja. Um, en, dus dat, dat vinden mensen heel spannend. En vinden mensen ook heel moeilijk. En het is ook heel moeilijk, want er zijn veel mensen die gewoon al onder de ondergrens uh, leefden En die liggen een heel stuk laag als in Nederland. Ik weet niet precies hoe, hoe laag. Maar, um, en die, die nu merken van, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ja, ja. Hey, en uh, als het gaat om uh, het nieuws vanuit Nederland, volg, volg je dat een beetje, Michel? Um, ja, we, we krijgen natuurlijk uh, redelijk mee. ook nu we onderdeel zijn natuurlijk van Nederland, leeft, leeft dat stukje soms hier wat meer. Dus we hebben de verkiezingen uh, uh, redelijk gevolgd. bij zelf hier thuis proberen Nederlandse nieuws uh, zoveel mogelijk te volgen. Ja. Um, dus hebben we hebben de verkiezingen meegekregen. En we krijgen ook wel een beetje uh, wat mee, als ik het zo kan zeggen, van het klimaat. Wat, wat, wat daar omheen gebeurt of wat er in Nederland uh, Ja, wat, wat bedoel je ermee? Het klimaat, beschrijf dat eens? Um, Hoe zie Nij je ja, dat vanaf ik, Bonaire? Ja, ik, kijk, ik, vanaf Bonaire sta ik er natuurlijk meer een beetje buiten. Je hebt hier een andere cultuur. En wat ik een uh, beetje zie van het nieuws en wat, wat je hoort via mensen... is dat, dat ik... Het ik, ik, best heel persoonlijk. Mensen worden heel persoonlijk... Uh, Politici, uh, Ja, politici. En je ziet het uh, in, in, in meerdere dingen terug. Dat, dat, dat, dat, er wordt niet meer op partijen gestemd, er wordt op mensen gestemd. En als je niet uh, gelikt genoeg bent, laat ik het even heel naald zeggen, dan, um, dan haal je het niet. Of dan als je niet de goede antwoorden hebt, dan word je daarop afgerekend. Dus het, het, het de... soms heb ik die idee dat het wel is wat wat verhard. Uh, ja. We elkaar niet meer zo heel veel uh, gunnen. Je moet het goed doen en doe je het niet goed, dan, dan ben je afgeserveerd. Hoe, hoe krijg jij dat mee vanuit Oekraïne, Jan? Ja, wij volgen het, het nieuws wel, uh, wel vrij goed. Uh, die, die trend die uh, Michel schetst, dat uh, herken ik wel een beetje. Ja? Uh, Noem eens een voorbeeld. Uh, wat uh, he ja, wat kijk, heeft goed. je verbaasd? Ja, kijk, wat, wat, uh, wat ook weer gebeurt. Waarbij het op de man gespeeld wordt met, uh, met GroenLinks... Uh, ja. Ja, krijgen mensen nog wel een, uh, nog wel een tweede kans eigenlijk. Ik, ja, Jolande meestal, Sap die alweer al zo snel wordt afgeserveerd. Ja. ja, en het lijkt een beetje op de voetbalwereld. Ja. <laughs> ja, ik, ik word die dingen nooit zo uh, nooit goed af. Want, en, ja, het is heel kortetermijn, denk ik, in mijn, uh, in mijn visie. Ja. En, ja. ja. Maar is, is dat zo anders daar in Oekraïne? Of is dat meer omdat je zelf nu op wat grotere afstand van Nederland leeft, dat dat je opvalt? Nou, ik weet niet misschien of, of, het echt een, of die verandering heeft plaatsgevonden binnen Nederland. Ik kan het niet zo heel goed meer herinneren hoe dat 10, 15 jaar geleden aan toe ging. Ik denk dat je dat wel kan stellen, dat het wel veranderd is. Maar is het in Oekraïne niet zo? Ja, nou, hier is het helemaal anders. Uh, hier worden, worden posities vaak ook bepaald doordat je een bekende hebt binnen, binnen ja. de kring waar je werkt. En die, ja. die, die kunnen ervoor zorgen dat je een bepaalde positie krijgt. En politiek, en naar, zeg maar. Want, ja. uh, als, als ik kijk naar de, de bestuurlijke omgeving hier. dan uh, er zijn mensen op belangrijke posten. zoals uh, ja. de burgemeester en de, de gouverneur van de provincie. Ja. Dat zijn papa mensen van de partij van de regio's. Ja, en, ja precies. Ja, dat de zijn, dat zijn zo de more's in, uh, in Oekraïne. Goed, ja. Jan van Beest in Oekraïne. Michel van Kouter op Bonaire. Ik wil u hartelijk bedanken voor jullie verhalen. In, in ja, deze focus, ja. Uh, uh, Michel gaat ga lekker slapen. Jan, een goede, ja. goede dinsdag. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Oké, ja. bedankt. En dan gaan wij hier op, op Radio 1 verder zometeen met het Radio 1 journaal. En uh, Lara Marcel, hebben daarin onder andere voor ons... die merkwaardige recordpoging parachutesprong. Een, uh, een Oostenrijker die wil gaan springen van 36,5 kilometer... Zeg maar From Outer Space. En, uh, verder de, de uh, wieleronde in China waar Shimano niet aan mocht meedoen... omdat ze een Japanse sponsor hebben. En uh, veel economisch nieuws. IMF, Europa, dat soort dingen. Zometeen bij uh, Lara en Marcel. Goede, een hele, hele goede dinsdag gewenst.